Mariel Hageman met het NOS Journaal. Drie maanden in het centrum in Alphen aan de Rijn blijkt er een tweede verdachte te zijn. Bronnen bij justitie zeggen tegen de NOS dat deze verdachte niet direct met de schietpartij te maken heeft. Waar hij wel van wordt verdacht is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of hij vast zit of heeft vastgezeten. Maandag wordt meer duidelijk dan verschijnen twee rapporten over de schietpartij in Alphen. De enige schutter, Tristan van der Vlis, was een van de zeven doden.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 De achtste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Portugees Rui Costa. Hij was als eerste boven op de slotklim naar Superbes. Op korte afstand volgden de Belg Gilbert en Cadel Evans uit Australië. De Noor-Hushoft blijft leider in het algemeen klassement. Robert Gezing verloor een minuut, maar houdt wel zijn witte trui als beste jongere. Johnny Hogeland raakte de bolletjestrui kwijt aan de Amerikaan Van Garderen. Het weer in het oosten kans op onweer, in het westen droog en wat zon. Vanavond trekken de laatste buien weg. Morgen een vrij zonnige dag, het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam centrum een file van 3 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, Zandvoort een Zom, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. Amaro, Amaro, Amar. to be a role model. Ah, oh, te gek. Prince en Chelsea Rogers. En uh, Prince staat natuurlijk vanavond weer op Concert at Sea. Zal rond 1 uur gaan optreden. En hij staat uh, binnenkort in Ahoy. Aha. 26 juli om uh, precies te zijn. En het mooie van Prince vind ik altijd dat hij uh, regelmatig een verrassingsoptreden geeft. Als hij bijvoorbeeld in Nederland is. En het, uh, het, er was sprake van dat hij donderdagavond in Paradiso in Amsterdam ging optreden. Ja. Dus dat hele allemaal rijen mensen is niet gekomen. Maar er schijnt uh, nog een theorie te zijn dat hij in uh, Rotterdam voor een of andere poptempel stond. <laughs> dat terwijl de deuren gewoon dicht waren. Ja hoor. Ik denk het niet hoor. Maar er schijnt, schijnt sprake van te zijn. <laughs> is toch wat? Goedemiddag tweede uur van de Entertainment View. Het is uh, 9 juli 2011. Het is 10 over 6. Goedemiddag. Twee uur gaan we even proberen Roy te bellen. Hij gaat straks even vertellen hoe het Kunstverstijn is verlopen. Ook gaan wij natuurlijk bellen met popstar Henri. Wat is gebeurd op Showbiz Nieuwsgebied? En uh, jij nog iets te melden? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Je gaat gewoon je zit lekker achterover zitten te genieten van de muziek hier. En, en wat uh, mooi weer. van het mooie weer. Het is lekker hè vandaag. Ja, zeker zeker weten. Ik ga proberen soms even een stukje van Alan Clark op te zoeken. Gisteren op Nordse Jazz gezongen. Hij zong daaronder Eno Sunshine. Enorm goed. Ik ga straks even kijken of ik kan het kan vinden. Ik weet niet of ik het mag uitzenden, maar ik doe het gewoon. Ik ga het proberen. Nu, nieuwe muziek. Deze gast heeft uh, april zijn debuutalbum uitgebracht. Jamie Woon. En dit is zijn tweede single daarvan. En dit is Night air. Night air. has the strangest flame. Vind ik dit goed zeg. Ik vind het een uh, magisch nummer. En je moet je voorstellen dat je de nummer draait. Je hoort hem langskomen op je radio. Je luistert natuurlijk naar ZFM. En de zon gaat langzaam onder. En doet je ogen dicht. En doet je ogen dicht en geniet van deze plaat. De nieuwe Jamie Woon in Night Air hoorde En uh, In april heeft Jamie Woon zijn debuutalbum uitgebracht. Genaamd Mirror Riding. Hij werd bekend door zijn uh, single uh, Lucky uh, Lady Luck natuurlijk. En dit is zijn tweede single. Een magisch nummer dus. dus en uh, toch een van zijn beste platen op, uh, op zijn album Ja, we hebben aan de telefoon uh, iemand hangen. Uh, we hebben iemand aan de telefoon, de one and only Roy van Buringen ja, Wat een heerlijk barbecue weer, oh nee, hij is afgezegd Oh ja, dat had wel makkelijk gekund hè Ja, ja dat makkelijk gekund ja. Ja. Jammer, jammer, nou ja, we hebben, nog, uh, we hebben nog even, we hebben nog de hele zomer lang om te gaan barbecuen ja, ja, ja. Hé hey, uh, Roy, top evenement gehad of niet? Wat zei je? Ik zeg top evenement gehad. Ja, top evenement gehad. Lekker zonnetje boven Zandvoort en uh, leuke artiesten. En uh, gewoon een heel erg leuk evenement. Kunnen zijn, is hier op de kaart, gewoon klaar. Kijk, top. En uh, nou ja, ik vond dat er redelijk veel talent was vandaag, hè? Ja, ja, behoorlijk veel. Heel leuk talent. Ook heel erg verschillend talent. Heel veel dans, zang en ook cabaret. Ongeveer. Ja, en Brittany tere terecht de winnaar, hè? Brittany was zeker de terechte te winnaar. Ik heb dit jaar voor het eerst in juli jury gezet. Ik hoefde het niet te presenteren. Okay. Het was gewoon heel erg leuk om te doen. Uh, we hebben Cynthia gehad die het heeft gepresenteerd. Geweldig. Gepresenteerd. Ja, leuk gedaan. En uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk. Dus, ja, ja, mooi toch? Wat ik al bekend heb gemaakt volgend jaar zijn bestaan we vijf jaar dan komt een hoop uh, leuke dingen erbij we gaan een cadeautje opnemen we gaan uh, een concert organiseren en daarbij komt er ook een nieuw talentenjacht bij en dat uh, heeft met alles te maken met klassieke muziek en uh, we willen zorgen dat uh, mensen die instrumenten spelen gekoppeld worden aan een bekende Nederlander of een bekende Zandvoorter okay. en dan samen met die artiest op een podium gaan staan in Zandvoort oh te gek dat is een uh, leuk idee ja dus uh, ja, heel erg leuk. Dus uh, Gunnstein weer een succes, Brittany uh, heeft geworden en uh, om, om uh, niet te vergeten uh, heeft, uh, uh, wat heet dat meisje nou, wat erg, oh, Lea, Lea uh, Bos heeft, is tweede geworden en uh, Kim Jansen is derde geworden en dat was de cabaretier, dus uh, Sanfordse Lea is op nummer twee geëindigd. En uh, mensen die, of, ja kinderen die dan dit jaar opgetreden zijn die zijn er volgend jaar weer bij? Ja, sommigen misschien wel, sommigen niet Lea was dit keer voor de tweede keer en die is toch uh, tweede geworden Dus dat okay. is wel heel erg leuk ja. En we hopen natuurlijk wel dat uh, iedereen uh, zich weer inschrijft Als je je al in wilt schrijven kan het Of een e-mailadres achterlaten, Dan kan het op wwwonair En uh, ja, we zijn op zoek naar aan talenten voor volgend jaar Want het is heel belangrijk om een goed, vol talentenjacht te hebben Zeker weten Hé, hey, weet je wie, wie mijn favorieten waren? De, het broertje van Aldo Hahaha, jongen, jongen. Wat vraag, wat een. Ja, daar heb ik geen woorden voor. Nee hoor. Hey, uh, iets anders. Uh, we zijn ook op zoek naar talent vanaf 16 jaar. Dat is voor het talentjacht in Sassenheim. Dat wordt in Chaffees gegeven. Okay. En uh, daar kunnen, uh, kunnen mensen zich opgeven via www.onair-events.nl Dat is gewoon een leuke, gezellige talentenjacht waar ook leuke prijzen te winnen zijn. En als je in de finale komt, besta je gewoon voor een paar duizend man op te treden in een grote steestent in Sassenheim. Oh, Streepjefans.reel, waar uh, je je in kan schrijven. Is er nog een, een, een leeftijd uh, aan verbonden 16 jaar. 16 jaar, minimaal. Ja. Oké. Okay. Tot, uh, tot, uh, tot je 80ste of zo. Of, uh... Tot je honderdste Tot je 100 Kijkers. Nou, Roy, dankjewel. Hele fijne avond. Het is goed dat ik er wel ook met de uitstelling Ja, en uh, ik probeer er binnenkort weer snel bij te zijn. Helemaal top. Ik spreek je. Later. Later. John Mayer, Room for Squares is dit Neon we gaan even naar het volgende ik weet niet of ik het mag uitzenden gisteren tred, trad uh, Alain Clark op uh, bij North Sea Jazz het festival in Rotterdam en ik heb een, uh, een, een linkje gevonden waarbij hij uh, de hele optreden is te horen en ik hoorde gisteren hem Eno Sunshine zingen, origineel volgens mij van Bill Withers als ik het goed heb, of Otis Redding nou ja, een van die artiesten en uh, die wil ik even laten horen Live this at Jazz. Alan Clark and Ain't No Sunshine. Even kijken of ik hier ook wat hulp kan verwachten bij het volgende nummer. Gewoon wat dat kan. ain't no sunshine when she's gone. There's not a woman when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time of where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Yeah, yeah. Ain't no sunshine when she's gone.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 I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Yeah, hey, I just leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. It's only darkness every day. Said ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Time she goes away. Live, Allen Clark Eno Sunshine en wat is die gast goed? Je kan de link vinden op uh, Sea Jazz Festival Het uh, speciale uh, site van de Radio 6 en daar zijn meerdere Concerten te beluisteren Zometeen wordt het tijd voor Popstar Henry nu eerst nieuwe muziek Dit is de nieuwe van de 3J's, De Stroom Het is hard, het is het niet meer Toch verrast het je keer op keer Zoals wonderen doen Als een doel. Verwaard naar een toer stroom en het gaat op en neer Als een wilde rivier Naar een zee Het show nieuws met Popstar Henry. Oh, wat daar was oh, het enige wat Het show nieuws met Popstar 2 over half 7. Goedenavond Henry! Ja, goedenavond allemaal, luisteraars. Thuis natuurlijk ook. Hè. We zijn er weer, hè? Lekker eentje meer, heb ik gehoord, hè? Bij ons is het heel lekker, dat klopt. Het is echt uh, het is ideaal. Ja, ik heb het gehoord, dus hier hebben we een, een beetje regen gehad. Dus uh, oh. Hebben jullie een keer het goede weer gehad vandaag? Ja, hè? beter toch? Hoe gaat het? Ja, uitstekend hè? Dus uh, ik heb al een beetje de. De basis gehoord van het, uh, van het nummer waar, waar, wat, wat we gaan opnemen. Oké, okay, wel uh, oh, leuk. Vol ja, volgende week ga ik uh, het studio weer om in te zingen. Dus, uh, oh, te gek. En heb je enig idee wanneer die ongeveer uit zou komen? Uh, nou, als we kijken, uh, we krijgen natuurlijk de vakantiesmameter die er dus in zit. Uh, ja. een aantal muzikanten die dat moeten inspelen Oké. Okay. en erin zingen. Ja, het zal op een gegeven moment wel naar de vakantie worden, denk ik, august septem, ja, ja. september zal het wel worden. Oké. Okay. Misschien oktober, maar in ieder geval voor de, voor de nou, herfst eigenlijk, herfst, winter uh, zal die wel uitkomen. Oké, okay, nou we horen het wel, ik ben benieuwd. Ja, we ben is echt wel mooi, nou, want de, de, de recepties zijn heel erg goed, dus uh, ja, ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Oké. Okay. Ik, ik, ik heb de, de, de basis al gehoord, uh, ik wil ik zeggen, dat ik, ik ben er heel, heel enthousiast over. Nou, als hij af is, laat het weten. Ja, natuurlijk. Zeker weten. Oké, okay, top. Dan, uh, dan hebben we hem als eerste heb je hem in mijn huis liggen. Kijk, helemaal goed. Henry, wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? Uh, nou ja, hoe weet ik dat de, de grotere aarde gezegd van mensen die het meeste geld hebben, zoals een Victoria Beckham. Ja. Uh, ja die kan hem geld ook niet opkrijgen, want die wil dat Christian Louboutin een speciaal paar schoenen maakt voor haar baby. Ook voor de baby? Ja, voor de baby's. Ja, ja. <laughs> Zo krijg je krijg niet krijgen natuurlijk. Hè. Oh, oh, oh, oh. Heeft hij het ook een hoog in je bol, hoor? Ja, dan word je niet van. Nee. Ja, goed. En, natuurlijk dan was de cliffhanger van Goede Tijden, slechte tijden, weet je wel. Die uh, gisteravond uh, gedraaid heeft. Die toch maar liefst 1,5 miljoen kijkers. Ja. Ik... Ja, ik kan me natuurlijk wel wat meer voorstellen, want er was er ook niet veel uh, aan, aan, aan, aan zanggelet op televisie gisteravond <laughs> natuurlijk, hè. Dus dan krijg je dan natuurlijk dat Goede Tijden, slechte tijden een keer een goede avond heeft. Zal ik eerlijk zijn, ik heb nog nooit een hele uitzending van Goede Tijden, Slechte Tijden gezien. Nou, ik kan het eigenlijk niet zeggen, hoor. Ik, ik heb hetzelfde namelijk. Oh, die kunnen we elkaar de hand geven, dan kan het ja, wel. Ja, absoluut. Ik heb wel eens gekeken, maar sorry, ik heb het niet, ik heb het niet, uh, ja, het, het doet me helemaal niks. Nee. Hey, ik, volgende week begint ja. Holland Kartellend, hè, om half negen. Ja, dan zijn we weer, zijn we weer daar, hè. Dan gaan we eens kijken hoe het daar gaat gebeuren. Ja, het gaat maar door, het gaat maar door. Ja, gelukkig is de Ronske Pellum. is natuurlijk een programma. dat niet alleen gebaseerd is op, op zang. maar ook op wat mensen echt kunnen. Dus ja. uh, dat, dat vind we weer. Een, uh, eigenlijk iets anders dan. Uh, uh, idols en dat soort uh, dingen. Ja, klopt. Dus, ja, maar we gaan ze even lekker onderuit zitten. lekker op een gegeven moment. ja, even, genieten wil ik niet zeggen, maar even lekker. Uh, lekker relaxen, kijken. Heel lekker gewoon even kijken. Van, als, je, als je op een gegeven moment even wat gaat eten, of naar buiten gaat, dan kom je terug, dan heb je niks gemist eigenlijk. Hè. Ja. ja, mooi is dat waarom Goed, dan, uh, dan ga je even kijken. Wat heb ik er meer van jullie opgeschreven hier? Ja, er was natuurlijk een uh, dagconcert van Prins in, uh, in is dat geloof ik geweest, hè? Het concert van Prins? Ja, noord Festival is in hè? Ja, klopt. En... Uh, ja, ze zijn weer aan een, aan een trekker gekomen geloof ik, met zijn obscure fratsen van hem. En uh, hij draait ook, uh, ja, Purple Rain weer. Ja. En ik heb die deel geloof ik ook weer aanwezig daar, hè. Dus. Oké, okay, oh, te gek. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en vanavond treedt hij op, hè, om uh, uur of één s'nachts. En morgen ook weer. Ja, ja, inderdaad. Dus. En dan staat hij nog um, 26 juli in Ahoy, Rotterdam. Ja, ook nog eens een keertje, dus. Het wordt inderdaad heel interessant allemaal, hè? Hij houdt van Nederland, hè, volgens mij. Schijnt schijn, maar wel, ja. ja. Oh, en we treden natuurlijk nog veel meer en we kennen sterren op, zoals uh, Seal, uh, Account, ja, te gek hè. Teddy eh uh, Sergio Mendes. Dus uh, ja, iedereen kan zich opreden, maar natuurlijk uh, echt helemaal vergapen uh, aan die grote Ja, maar. het is echt een te gek festival. Ik, Ik zag het gisteren ook op tv en het zag allemaal wel heel leuk uit. Ja, en uh, ja, het was zelfs zo dat. Uh, uh, uh, hoe heet het, Jonathan Jeremiah en uh, zelfs Walen Jonathan... opgetreden. Jonathan Jeremiah, ja, wat een held is dat! Ja ongelooflijk. ja Maar het mooiste vond ik wel Dat Paul Simon ook meedeed hè? Met Jonathan Jeremiah. Nou, Paul Simon heeft natuurlijk zijn eigen optreden Maar uh, Paul Simon is natuurlijk op een moment een naam van, uh, van een ja, hele, hele grote sterren Die nog steeds eigenlijk uh, ontzettend goede muziek maakt Ja zeker dus eh, dat is ongelooflijk, hè. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik vind het heel erg die oude artiesten weer eens een keer af werken zien. Ja, mooi is dat, hè. Maar van Jonathan Jeremiah, hij trad op met, met het uh, Metropool Orkest. Ja, ja En ja. ook met de, Nederlandse, met de Nederlandse zangeres, hè. Ik weet niet wie dat was. Elske de Wal. Elske de Wal, ja, ja. wel, ja. Ja, het een ge te gekke artiest. Ik heb ook het album van hem. Het, het staan hele ja. goede nummers op. Ja, absoluut, dus. Uh, nou, dan kan ik een keer een, le een levende lijvekrim aanschouwen natuurlijk, hè. Ja. Want ik geloof dat gisteren er uh, zo'n 25.000 man zaten, dus... Uh, Oké. Okay. Dat is niet verkeerd natuurlijk, hè. Nee, ja, dat doet hij goed. dat ja, dacht ik wel. <laughs> ja. Goed, als we even kijken naar de Nederlandse showbusiness, wat daar weer heb nodig, uh, het nodige aan schandalen, weer uh, de kop hebben op, opgedoken, waar uitspraken over zijn geweest, van die rechtszaken van, uh, uh, ja, uh, van Constanza uh, en Ja, dat is toch wat. Ja, dat is echt een sopseer, dan moet je soap gemaakt hebben. Ja, trek je ook anderhalf miljoen kijkers? Ja, ongelooflijk. Ik weet niet wat ik allemaal van moet denken, maar is het nou wel zo, is het nou niet zo? Uh, het, is, het, is, het is inderdaad een soap hoor, echt waar. Ja. ja. Dus uh, maar ja, er, is, er is steeds iemand vliegtuig aan het begrijpen, hè? Ja, ja, ja. Dus ik denk dat ze gewoon wat eerder we geld wilden hebben, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik denk het. Ook. Uh, maar goed, in feite maakt het niet uit, ben je er te gek. Van? Waar hebben we het in godsnaam over? Hè? Die hebben zoveel geld en dan dat ze kinderen ineens opgemaakt krijgen en dan... Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik zeg het niet, maar aan uh, ik, ik kan me er iets bij voorstellen natuurlijk. Ja, tuurlijk, ik ook. Nee, daarom. Maar in ieder geval haar zus werd ook weer diep teleurgesteld door Constanza. En, uh, ja, wat, wat, wat, wat was de uitspraak, 240 werkstappen werkstap of zoiets. Ja, klopt. En terugbetalde en, en een de deel van het geld wat, wat ze dan uh, oneigenlijk heeft toegeëigend. Ja. Niet voor 60.000 euro, dus ja, we wachten wel eens af. Ja, ja jongens, en voor zijn weer de, de eerste beelden van de film over Johan van de Sloot zijn al uh, bekendgemaakt, dus de tweede. Oké. Me en Mrs. Jones, en het gaat eigenlijk over de relatie die Johan van de Sloot had met Natalie Halloway. Oké, okay. de beginperiode. En uh, openbaar gemaakt, dus uh, ik ga hem daar even kijken. Ik heb hem nog niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Maar uh, dus uh, hij al een gegeven moment al een, uh, een award gewonnen te hebben, de Excellence award, op de in van Canada. Oh. Dus het gaat eigenlijk over een cover journalist die achter de waarheid van, van de wijze van Natalie Hollywood wil komen. Ja, ja, ja. En, en daarvoor bij Jongen van de Stroot inbreken, bla bla bla, dus film uh, er zelf in. Ja. Dus, uh, ja, zelfs de laatste ontwikkelingen, die werden nog in opnames meegemaakt. Oké. Okay. Dus, niet verkeerd, hè? Nee, zeker, ik ben benieuwd goed, en wat ik er straks al zei, hè, dat als je toch een grote naam hebt, uh, dus Beckham. Uh, Beckham is om even aan. kloppen bij Prince uh, William en Kate. Ja. Uh, want hij, uh, hij was dus niet op de officiële gastenlijst van het feest in Los Angeles. Ja. Maar toen hij aan de deur stond, toen met, hem met een gesigneerd voetbalshirt voor het goede doel. Oh, ja uh, ja. Dus toen de deur gelijk voor hem open. Ja, tuurlijk. Is dat is logisch. Ja, Zo'n zo grote ster, dat kan toch niet? Ja, precies. Inderdaad, ja. Nou, we hebben zelf ook een grote ster in Nederland natuurlijk, hè? Eh, uh, Henry? Wie is dat dan? <laughs> nee, ik, ik bedoel eigenlijk uh, onder van de Vaart, Sylvie van der Vaart. Oh, oh ja, natuurlijk. Oh, uh, ja, het schijnt in Duitsland nog populairder te zijn dan Heidi Klum. Oh, ja, joh. Oké, okay. oh, dat ik niet verwacht. Want ja, ze doet het natuurlijk goed in Duitsland. Ze heeft een groot contract bij RTL. Ze ja, is reet populair ja. daar. Ja, die schijnt gigantisch populair te zijn. Want uh, een enquête was uitgevoerd door uh, Touristum Lounge. Ja. Launch Lounge Daarmee kun je dus aangeven met wie zou het liefst op vakantie gaan. Nou ja, en dan was Sylvie van der Vaart met 200% de grote winnaar. En Heidi Klum, dat is dat ook geen kleintje in Duitsland zelf, ja. met 13%. Ja, maar als je Heidi Klum op vakantie gaat, krijg je die ziel erbij. Hè? Daar word je ook niet vrolijk van. Nee, dat zou waarschijnlijk dat probleem zijn. En dan <laughs> Angela Merkel, de, de, de president van, van Duitsland, Angela Merkel met 10%. Daar ja. Ja, kan ik me ook wat bij voorstellen dan natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, goed, jongens. En dan heb ik natuurlijk het. Uh, het oh, als we het over film hebben. Ja. is straks even. Dan natuurlijk. Het, uh, het, de première van Harry Potter is al geweest. Die ja, kun je die, die allemaal gaan kijken. Het tweede deel van, uh, van de film. Het ja. laatste gedeelte. Dus. Uh, nee, er waren natuurlijk wel wat emotionele momenten. Toen, uh, toen de acteurs afscheid van elkaar namen. En de laatste scènes gespeeld zijn. Ja. Dus uh, ze hebben allemaal afscheid genomen van hun karakter. Oké. Okay. En daar ging ik af en toe best wel emotionele aan toe. En ik kan me dat natuurlijk ook voorstellen. Die zijn nog tien jaar bezig geweest met, uh, met series te maken. Ja. En uh, nou is het opeens afgelopen. Dus je valt natuurlijk best wel in, in, in een groot gat. Ja, tuurlijk. Ik kan me helemaal voorstellen. Ze zijn opgegroeid met die rol natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, we gaan hem nou even bekijken natuurlijk in de, in de, in de bioscoop. Ik wil hem nog een keer in 3D zien. Ja, ja ik ben ook benieuwd. Ja, zonder meer. Dus uh, ik ben benieuwd. Okay. Ja, ze hoeven zich nergens druk over te maken, want ze zijn allemaal goed voorzien. Ja. Echt. De rest van hun leven we eigenlijk niet meer te werken. Nee. Maar uh, ik denk dat ze natuurlijk verder gaan in, met, een, met een filmcarrière. Ja, ik neem aan van wel, toch? Nou, dat denk ik ook wel. Dus ja. uh, daar, vast wel, daar zien we vast nog wel wat van, van, van alle, alle krachten van Harry Potter films. ja Maar goed jongens, dan blijft niks anders over jullie. En de luisteraars tijdens natuurlijk ook allemaal ontzettend fijn weekend te wensen. En mogen is nog iets beter, nog iets mooier weer dan vandaag. Dus uh, lekker de barbecue uit en uh, lekker het stand even op, hè? Nou, laten we het hopen. Heel fijn weekend. Ja, jullie ook allemaal. En, uh, ja, ik zeg, de vakanties zijn begonnen, dus uh, geniet er dan. Hey, en we spreken je volgende week? Absoluut. Hoi. Hey doei doei.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 Single van Lenny Kravitz. Binnenkort staat hij ook in de hooi. Precies zijn 11 oktober 2011. En dit is zijn nieuwe single. En die heet Stand. Stand you're gonna run again. Nou, dit was hem weer. Entertainment View voor deze zaterdag uh, 9 juli 2011. Aldo, wat ga je doen dit weekend? Ik uh, ga vandaag beginnen bij uh, een nieuwe. Baantje. Ja, leuk. Jij gaat er bij een nieuwe, een, een nieuw, je hebt een nieuwe werk gevonden eigenlijk. Ja, maar het is uh, zo. Ik uh, heb ook al net een nieuwe woning. En ja, ik heb uh, mijn auto wat problemen mee gehad. En ja, ik wil wat extra geld hebben. Ja. En, dus ik ben een bijbaantje zoeken en dat is me gelukt. En dan ga ik vanavond beginnen. En waar ga je beginnen en wat ga je doen? Ik uh, ga achter een bar staan bij een kroeg. In café Haarlem. Pebbles in ja, Haarlem. café Pebbles in Haarlem. Precies een café Pebbles. Ik moet daar om uh, 9 uur beginnen. En uh, ja, vanaf 10 uur ben je van harte welkom natuurlijk daar. <laughs> ik uh, ga achter de bar staan. En uh, het is open tot uh, kwart voor vier. Tja, tot wat laat moet je door? Tot, uh, tot het alles schoon is. Het <laughs> zal ik een, er, een uurtje of vijf worden. Ja, 5, 6, denk ik. Nou lekker. Succes daarmee. Ja, dankjewel. En jij uh, Ruud? Ik jij ga je? vanavond echt lekker uh, even lang uit voor de tv hangen. En uh, ik doe, morgen doe ik zondag in Kennemerland met uh, nieuws over de kermis. Want die komt terug. Okay. Enorm leuk nieuws en uh, morgen luisteren van 2 uh, van, uh, tot 5 uh, Ja, morgen ben ik er niet, met zondag in de hand Ik heb een, uh, schoonouders, schoonhouders zijn 18 jaar getreed ja. En uh, we gaan kanoën en die uh, schoonouders gaan zwemmen Dat heb ik ze al beloofd Zwemmen? Ja, we oh, gaan kanoën ja, en, uh, nee, en uh, ja. ik ga de kano omgooien Ik heb ze, het al, ik heb ze, ik heb ze het al gewaarschuwd dat ze de zwemkleren aan moeten trekken En uh, ja, ik heb daarna nog een verjaardag van mijn opa Ook nog, dus, uh, dus, ah, uh, leuk zeg ja, Lekker. kano is hebt... echt leuk om te doen, heb ik ook wel eens gedaan. Echt, ja. echt gek is dat. Ja, het is uh, een beetje hopen dat het mooi weer wordt, maar dat uh, volgens mij wel. Nou oké, okay, mooi. Veel plezier ermee. Dankjewel. Ja, ook uh, morgen het de is. Ja, dankjewel. En je maakt nog steeds kans op kaarten natuurlijk, voor Two generation Ja. Klopt. Nog 9 uh, minuten en dan kan je even bellen naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Bel je nu, we je verzekerd van die prachtige kaarten. 8 voor 7, goedenavond Zondag in, even eh, zondag in want We beginnen vanmorgen ja, ja, ja. Het is uh, entertainment voor u natuurlijk Een heel fijn weekend en uh, ik spreek je morgen en Anders, volgende week we eindigen met Earth, Wind Fire In The Stone Houdoe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 Central Death and Light, you know.